7 uur. FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staan een paar dagelijkse files. Op de A7 van Horen naar Zaandam vijf minuten op onthoud tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord. En hetzelfde geldt voor de A22 Velsen richting Beverwijk... tussen knooppunt Velsen en Beverwijk drie kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 um Verdacht. Maar ik heb in mijn hoofd nog wat zonlicht bewaard Dus ik ben de laatste die lukt En met zonder jas stap ik naar buiten Begin ik mijn tocht vol je moed Ik moet me inhouden niet te gaan fluiten Zo loop ik de zon tegemoet En vandaag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 Het ligt uitgedaan.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 This song.